1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bij de grensovergang Hazeldonk is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij kreeg een kogel in zijn schouder en is naar een ziekenhuis afgevoerd. De man maakt het redelijk. De man werd aan het begin van de avond neergeschoten bij het McDonald's-filiaal... op het parkeerterrein van de A16, net over de grens met België. De dader, of daders, gingen er vandoor. Er werd een politiehelikopter ingezet om naar hen te zoeken... maar voor zover bekend zijn ze nog niet gevonden. Voor sporenonderzoek werd de omgeving van de McDonald's bij Hazeldonk afgezet. De rest van de parkeerplaats bleef wel begaanbaar. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. Transport en Logistiek Nederland is niet blij met de uitbreiding van de tolheffing op het Duitse wegennet. Tot nu toe betaalden vrachtwagenchauffeurs alleen op snelwegen tol. Maar sinds middernacht is daar een groot aantal regionale wegen bijgekomen. Ook over een, de grens bij Emmen wordt op een weg nu tol geheven. TLN heeft geprotesteerd tegen de uitbreiding, maar zonder resultaat. Omrijden is volgens de brancheorganisatie vanwege de hoge brandstofprijzen geen optie. De Duitse staat denkt met de uitbreiding van het tolwegennet net zo'n 100 miljoen euro aan extra inkomsten binnen te krijgen.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 De Nederlandse badmintonster Jiao Yi heeft een achtste finale bereikt van het Olympisch badmintontoernooi. Ze won de tweede groepswedstrijd van haar IJslandse tegenstander. Het werd 21-12 en 25-23. Jiao Yi Ji speelt de komende dag tegen de als vierde geplaatste Saina Nehwal uit India. Het weer. Vannacht is het droog en klaart het overal op. De temperatuur daalt naar 12 graden. De komende dag wordt het zonnig en warm. Het wordt zo'n 25 tot 30 graden maar liefst. Aan het eind van de middag vanuit het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Twee meldingen zijn er binnengekomen. Op de A27 Utrecht richting Gorkum is het tussen Nieuwegein en Knoop en everdingen afgesloten. En dan ook nog een melding op de N14, Leidschendam richting Den Haag. Die is tussen de aansluiting met de A4 en Afrit Voorschoten dicht. Dat is vanwege opkomend grondwater. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Colette van der Ven. Welkom terug in het Huis van de Maan. Zoals geuren je terug kunnen brengen naar een bepaalde periode... kan muziek dat ook. En graag willen wij van u horen welke muziek verbonden is... met een bijzonder verhaal, met een bijzondere gebeurtenis. De geboorte van uw kind, liefdesverdriet of een sportoverwinning... of wat het ook mogen zijn. Graag horen wij uw verhaal. En als het kan, proberen we de plaat erbij te draaien, maar de verhalen op zich zijn ook al fantastisch. U kunt bellen met 0800 1121 of mailen naar casaluna.ncrv.nl of twitteren naar hashtag casaluna. Goeiedag, heb ik... Gea. Goeiedacht, Gea. Nee, geen Gea. Dan ga ik even een mailtje voorlezen. Wat... Uh, een luisteraar heeft geschreven... nog naar aanleiding van het eerste uur. Dat begon met het verhaaltje van Momo en de tijdspaarders. En hij schrijft... Dat las mijn vader voor toen ik dertien was, in 1977. Het maakte toen grote indruk... en ook in de jaren daarna werd dit boek een soort begrip bij ons thuis... om bepaalde situaties te beschrijven. En nog als ik hoor over efficiency... snijden in het personeelsbestand en dergelijke... denk ik aan Momo... Het meisje wat speelde en niet bezweek aan de verleidingen van de tijdspaarders... zeg ik er even bij voor mensen die het eerste uur gemist hebben... de nare mannen met de asgrauwe hoeden en asgrauwe sigaren... die iedereen wilde verleiden om tijd te sparen. In ruil voor niks natuurlijk. Het vervelende is, schrijft hij verder, dat veel mensen aan dit tijdsparen meewerken. De kleine winkelier verdwijnt omdat de supermarkt goedkoper is... De boeren moeten zo groot mogelijk worden, want men wil goedkoop vlees. De fabriek in bijvoorbeeld Assen verdwijnt... want het product kan voor een habbekrats in India gemaakt worden... zodat Nederlanders goedkoop kunnen kopen. Mijn droom als miljonair is om scholen vol te zetten... met pallets vol met Momo en de tijdspaders. Naast de pallets met Momo komen de pallets met basiskookboeken... gratis mee te nemen, want door dit tijdsparen is koken ingewikkeld geworden... Het kost zoveel tijd, is de kreet. Dat schrijft allemaal Dan Blokker. Goedenacht Martin. Ja, goeienacht. Ja. Uh, het ging over muziek uh, waar je herinneringen bij krijgt. Uh. Waar een verhaal bij hoort, ja. Ja, ja en dat had ik... Uh, toen je de oproep deed, dacht ik gelijk aan een nummer uh, van Joe Dacin. Ja. Uh, dat draaiden mijn ouders vroeger altijd. En mm -hmm. uh, op zondag... Uh, ja, daar heb ik gewoon hele goede herinneringen aan. Het was altijd een hele nou ja, een dag dat niemand wat deed, zo gezegd. Hè? Ja. <laughs> en dus dan was alles uh, gezellig. En uh, ja, aan de andere kant ook, de, de plaat zelf ben ik uh, later gaan opzoeken. En die herinnert zelf weer aan een, een natuurlijk een prachtige tijd van Franse muziek die ik niet heb meegemaakt. Mm -hmm. Zo oud ben ik dan niet. Hoe oud ben je? Maar dat, chanson, dat is. Uh, ik ben 35. Mm -hmm. En daar uh, ja, laatst begreep ik ook eigenlijk van iemand, uh, was, ik weet niet waar ik dat zeg, maar dat inderdaad dat hele chanson, dat prachtige chanson eigenlijk uh, hard afgekapt is. En dat er eigenlijk weinig opvolgers uh, uit die tijd gekomen zijn. Omdat al die mannen vroeg stierven eigenlijk. Hè. Uh, dus uh, wat dat gaat, uh, dat, die, dat die muziek ook. Uh, ja, en niet meer zoveel gedraaid wordt in Nederland. Bij maar hun... ik vind het zelf heerlijke muziek. En ik heb er ook hele goede tijd aan. Mijn ouders nog happy waren. Mijn vader en moeder nog samen waren. Mijn vader leeft nu niet meer. Uh -huh. En... en... Ja, een hele... Sowieso, het is een heel uh, mooi nummer. Waarom draaiden jullie alleen op zondag? Platen? Dat, dat gebeurde niet door de week? Nee, gek ja. Ja, nou... Ja, inderdaad, hij Zegt ja. ja. Nou, dat was echt iets, inderdaad. Een plaatje draaien, hè? Daar ging, je, daar ging je vader eens even de kast in. Ja, nee, inderdaad. Dat was iets per de zondag, vroeger, nou, Zegt. En zat iedereen dan ook gewoon te luisteren? Dan werden er geen andere dingen gedaan? Mm, ja, het was wel gewoon dat, dat, dat het gewoon het leven doorging. We hadden sowieso een beetje het huishouden van Jan Steen. Dat was een druk gezin. Mm -hmm. Met veel dieren en ook veel broers en zussen. Maar uh, ja, uh, nee, we gingen wel, uh, ja, het was, was sowieso gezellig. Want vaak gingen we op zondag ook nog de, de treinbaan van mijn vader uitleggen. Mm -hmm. En dan was het altijd de kunst om, uh, om een zo heftig mogelijke uh, botsing te creëren... tussen twee locomotieven, waardoor er ook geen ene... Uh, Overbleef. Niks meer van die hele treinbaan is overgebleven. Die hebben we hey. gesloopt op zondag ook. En nog even over uh, de Franse plaat. Waren je ouders francofielen Of uh, was dat een mm. toevallige uh, insluiper in de rest van het platenbestand? Ja, voilà. Dat was ook een beetje een mode, modeplaat. Mm, nee, ze hadden, ze hadden van alles een beetje... Maar, maar ze waren niet echt van de pop, maar meer klassiek eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar ze hadden ook wel... Uh, uh, ja, Je had in die tijd ook wat meer van die uh, negroïde uh, soul -muzieken. Of hoe noem je dat? Een kostbalachtig meer. Uh, dus dat draaien ze ook toch wel. Maar Frans, frans uh, ja, alleen op zondag, inderdaad. Nee, uh, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Ja. Dat, dat was iets voor de zondag. Ja. Helaas, Martin, kunnen we. Ik had hem graag uh, gehoord en gedraaid, maar we kunnen hem niet vinden in ons bestand. Nee. Dus... Oh. Uh, Dat is een algemene plaat. Hij is, uh, hij is wel eens op radio 1 uh, geklonken. Wat ja, is het nummer? Dus. Dat zou gaan om Jo Dacin met Letta et Jean. Dus. We, kijk, we, we zoeken uh, verder, maar op dit moment lente. moet ik je nog teleurstellen. Maar het verhaal, daar zijn we je zeer dankbaar voor. Ja, oké. Okay, ja, graag gedaan. Hey. En ik luister verder, hoor. Hé, hey, dankjewel. Ja, dag. Dag. Ja, we zijn op zoek naar verhalen die te maken hebben met muzikale herinneringen. Want um, zoals Koen vertelde, die het eerste uur te gast was... hij had een plaat uitgekozen omdat dat hem herinnerde aan het moment... dat hij na zijn boekpresentatie moest wachten in een kale ruimte. En uh, toen hoorde hij vlak voor het uh, moment dat hij naar het oog morgen moest... toen hoorde hij deze plaat en toen werd hij daar helemaal vrolijk van. En toen dacht hij dat gesprek gaat vast en zeker goed. En zo hebben we denk ik allemaal honderdduizend... Herinneringen dus, graag hoor ik ze van u. Bel naar 0800-121 of mail naar kazaluna-ncv.nl. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.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 You're in the world Elton John met Your Song En als of de Duvel ermee speelt. Dit is zo'n plaat waar ik dan weer heel erg veel herinneringen aan heb. Ik zat op kostschool en ik had een grammofoonplaat en vier platen, zo ongeveer. En ik was hopeloos verliefd op een leraar van de school. En um, hij had mij ook zijn dagboeken laten lezen. En als ik die dagboeken las, dan zette ik deze plaat op. Dus als ik deze plaat hoor, dan ben ik weer helemaal terug in het kostschoolkamertje van toen. En nog steeds vind ik het een hele mooie plaat. En aan de telefoon hebben we meneer Singer. Ja. Goedenacht meneer ja. Singer. Ja, ik heb opgegeven... Ik hoor alles tussendoor, maar... Hallo? Ja, ik ben er nog. Ja, ja u bent er nog. Ik heb opgegeven Lefeuille Moorte. Ja. Ja, en, uh, uh, en, en dat heb ik gezegd. Uh, op basis van uh, wat uh, uh, Koen Hagens verteld heeft. Mm -hmm. uh, uh, van ha ha ha haasting, de tijd en onthaasting. Ja. Yeah. En ik wil, uh, wilde eigenlijk benadrukken dat Lafayette Morten voor mij iets betekende van rust. Uh, uh, uh, even aan het eind, gewoon iets van rust. En uh, we moeten ons niet zo haasten. Maar... Laten we de tijd gewoon over ons heen laten gaan. Gaat het... En niet al te zeer protesteren. Gaat het u om de tekst of ook om de muziek? Het gaat mij om de allebei. Hè? Het gaat mij om de muziek en het gaat mij om de tekst. Misschien kunt u iets uitleggen voor de luisteraars... die uh, het lied niet kennen waar de tekst over gaat? De tekst gaat eigenlijk over... Uh... De, uh, het seizoen, hè, in, dat, in dit geval over de herfst... Hè, waarin uh, de zaken uh, wat anders verlopen aan het eind van het seizoen. Mm -hmm. En uh, niet zo van uh, uh, uh, dansen, springen en weet ik wat allemaal... maar de bladeren vallen. Yeah. En de bladeren vallen die geven aan dat we aan het eind zijn van een bepaalde periode... En uh, ja, dat, dat, dat is voor mij, ja, uh, uh, laten we zeggen, doortrokken met melancholie. En het is natuurlijk ook uh, een metafoor voor het einde van het leven en terugblikken uh, ja, daarop. Beide. Ja, en er zijn verschillende versies van Lefeuille Morten, maar u heeft een voorkeur voor Yves Montand? Precies. Ja, nou die ja. hebben we. Mooi zo. Dank u wel. Ik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 Toi tu m'aimais et je t'aimais Nous vivions tous les deux ensemble Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais Mais la vie c'est pas ce qui s'aime doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis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 Les feuille En Bas Bosman die schrijft... Wat een mooi thema. Een nummer waar ik heel warme herinneringen aan beleef... is van Kings of Leon met Sex on Fire. Deze draaide mijn meisje en ik ongeveer 9000 kilometer lang... tijdens onze reis in Nieuw-Zeeland. En elke keer als ik dat nummer ben, hoor... als ik dat nummer hoor, ben ik weer terug in dat prachtige land. 9000 kilometer lang een nummer horen. Nou, dan kun je toch wel heel erg dromen, denk ik, aan het eind van de reis. Goedenacht, mevrouw Henderson. Goedenacht. Goedendag. Ik hoor al iets op de achtergrond. Ja. Ja, vertelt u eens, waar, welke muziek brengt u terug in een bepaalde tijd? Nou, ik ben uh, dit jaar tien, getrouw, tien jaar getrouwd met mijn man. Mm -hmm. En uh, ons op, op ons trouwfeest hebben wij een openingsdansje gedaan met een bepaalde choreografie die mix was van Samba en cha-cha mm -hmm. En dat was op het nummer van Celine Dion, Stay Alive. En u had zelf... Uh, nee, nee, niet Stay Alive, Stare the Species. I'm Alive. I'm Alive. Sorry. I'm Alive. En wie had die choreografie ontworpen? Had u samen met uw man een soort... Uh... We hadden, dans, we hadden een dansleraar, ja, want we, we zaten allebei op stijl dansen. Mm -hmm. en, uh, en ja, we hadden gewoon een dansleraar waar wij wat ingestudeerd hadden. En de eerste helft van het nummer was de opening van ons dansfeestje. En had u nog een bepaalde symboliek in de dans gelegd? Dat u dacht van, nou, dit is tenslotte niet zomaar een dans. Wij gaan de rest van het leven met elkaar verder. Dat was zeker de bedoeling. En dat is ook nu nog zo. Yeah. Maar dat is nu tien jaar geleden. En uh, nou, dat begon ermee dat ik met dat, met dat hele. Die, die uh, slome opening. Mm -hmm. Een beetje om hem heen draaide. Mm -hmm. En dat het dan een soort verleidingsdans werd. En het was zo uh, uh, ingenieus uh, qua danstappen dat zelfs de mensen die dansles hebben gehad... niet wisten wat we deden. En heeft u het nog elke huwelijksdag opnieuw gedanst? Absoluut, ja. Ja? Ja. En nu in augustus is het nog weer zover. En uh, ik verheug me daar al erg op. Nou, dan kunt u alvast nu een beetje oefenen. Want we hebben ja. een, uh, de generale repetitie voor uh, augustus. Fantastisch. I'm Alive van Céline Dion. Dank u wel. Mm -hmm. I get wings to fly Oh Live, het huwelijksdansje van mevrouw Henderson. Wat ze deze maand weer een keer gaat uitvoeren met haar man. Goedenacht mevrouw Martens. Ja, goedenacht. Ja. ja. Uh, nou, ik heb dus een speciale herinnering. Echt goed erg, hè? Zal ik even de radio uh, uitzetten? Dat lijkt me een goed plan. Ja, want het gaat toch om het nummer. Ja. Nu heb ik hem helemaal af. Ja. Vertelt u eens, waar heeft u een goede herinnering aan? En welke herinnering ja, het het heeft u? Het nummer van... Van uh, Morrison. Mm -hmm. uh, someone like you. Op ja. 4 september 2009... Uh, zat mijn man voor de radio... En, uh, om te zoeken naar een cd van hem. Van Van Johnson. Mm -hmm. En hij komt naar die spinnen En hij zat erom. Maar Ik denk, oh... <tiegeluk> <tiegeluk> en... Uh, nou, hij vond hem dus niet, maar de andere dag op 5 september is hij plotseling gestorven. Ach. En eh, nou, toen heb ik dat nummer op de begrafenis laten draaien. Mm -hmm. En eh, ja, het was ook zo bijzonder, mijn zoon was korter na jarig en eh, ik was dus al bij mijn zoon en mijn zoon was ook aanwezig natuurlijk. Toen komt mijn dochter binnen. En uh, wij horen ineens dat nummer op de radio. Nou, het was net op mijn man toen ook binnenkwam. Ja, ja, ja, ja. Ik heb dat gevoel. Ja. Nou ja, ik heb uh, gewoon uh, een mooie herinnering aan. En heeft u de plaat ook... En de laatste tijd hoor je hem wel meer. Tot de tijd hoorde je nog niet zoveel van Van Morriston op de radio. Maar heeft u die plaat ook aangeschaft of dat niet? Ja, wij hadden hem al in huis. Oh, hij zocht hem dat, thuis. Mijn, mijn, in... dat, mijn man vond dat hartstikke mooi. Hij, hij zat er naar te zoeken. Ja. En sinds 4 dus. september 2009 is het definitief verbonden met uw man. Ja. Ja. Dan gaan ja. we daar nu naar luisteren. Goed, dank u wel. U ook bedankt. Dag. Dag. I've been searching a long time Someone exactly like you I've been traveling all around the world Waiting for you to come through Someone like you Make it all worthwhile Someone like you Keep me satisfied Someone exactly like you I've been traveling a hard road They've been looking for someone exactly like you I've been carrying my heavy load Waiting for the light to come shining through Someone like you Make it all worthwhile Someone like you Make me satisfied Someone exactly like been doing some soul searching to find out where you were at I've been up and down the highway in all kinds of foreign land someone Making all always wild Someone like you Keep me satisfied Someone exactly like you I've been All around the world Marching to the beat Of a different drum Just lately I have realized Maybe the best Is yet to come Someone like you Make it all worthwhile Someone like you Every sound exactly like you Someone Like You, Van Morrison. Heeft u ook muziek die voor goed verbonden is... met een periode of een gebeurtenis uit uw leven? Zoals u net hoorde van mevrouw Martens... Uh, die Someone Like You alleen nog maar kan verbinden met haar man... omdat het een dag na zijn overlijden was dat hij naar deze plaat had gezocht. Of mevrouw Henderson die haar huwelijksdans heeft gedaan... op I'm Alive van Celine Dion en dat elk jaar herhaalt... Dan hoor ik het graag van u. U kunt bellen met 0800-1121... Of, nou, of mailen naar ncv.nl En ik heb aan de telefoon Janna. Goeienacht, Janna. Hallo, Ja. Wat is jouw herinnering? Ja, um, als tweeling hebben we veel herinneringen samen. Mm -hmm. En zodoende heb ik ook... Um, uh, we zijn uh, 80 jaar geleden in Indië geboren. Mm -hmm. En uh, we waren zeven jaar dat we naar Holland kwamen. Zeven jaar later weer teruggegaan naar Indië. En twee jaar later is onze vader overleden. Dus we waren nog maar 16. Mm -hmm. Maar uh, enkele jaren geleden hoorden we een hele mooie uitvoering over de... Uh, Nee, hoe heet het? De schepping Wat heette? De Schepping. De Schepfung, ja. En dat werd uh, gezongen. Op de uh, EO, was dat. De schepping van Hendel. Ja, ja mm -hmm. de, ik dacht het wel. Maar toen belden we met elkaar. En mijn zus en ik. Zij woont een eindje verder als ik in Almere. En ik in Wees. Maar uh, even later belden we elkaar. Mooi, hè? Denk jij ook aan vader? En dat hebben we heel vaak, dat soort dingen. Oh ja? En, ja. anders uh, zijn we nu dan tachtig, maar we hebben toch heel, uh, heel... En hebben we vader eigenlijk maar zestien jaar gekend, onze vader. En, en waarom hoorde juist dat stuk bij uw vader? De... Ja, ach, dat weet ik niet. Niet juist dat stuk, want... We zongen met elkaar ook heel veel uit Johannes Weer. En dan hebben we ook dingen dat je zegt: Denk jij ook weer aan vader? Ja, ja. ja. En niet alleen vader, maar ook ons moeder of ander. Je... Maar toen, dat stuk was heel mooi. Ja. Nou, u had al gezegd dat u hoeft het niet te horen, u hoeft eigenlijk alleen dit verhaal. Ja, het, ik heb er een plaat van, dus ik ja. hoor het wel. Nou, heel maar, fijn dat u het even wilde vertellen. En zet u die plaat er ook eens op bij bepaalde gelegenheden? Als u... Nou, nee. Ach, wel dat we er samen weer eens naar luisteren. Ik heb, een, ik heb toen die uitvoering gevraagd van de EO. Het werd door het Staphorster mannenkoor gezongen mm -hmm. in het Nederlands. Mm -hmm. dus, uh, maar het was gewoon het stuk zelf. Ja, dat brengt je terug naar het zoveel jaar geleden. Ja, nou, dat was onderdaad onze vraag. Dank u wel dat u heeft willen bellen. Ja, dank u wel dat u heeft willen luisteren. Graag gedaan. Ja, daar. Goeienacht, Kees Oostrom. Hoi, ben je er al? Ja, gaat snel, hè? Wat leuk, ja. Nou, ik heb, uh, ik heb hele goede herinneringen aan... Uh, Chateau de Bossy, dat is een soort. Uh, uh, uh, ik hoor een soort echo. Um, ja, ik kom niet hier vandaan, maar. Ik probeer door te praten. Heb je ik, heb uh, je radio uitstaan? Ik heb mijn radio uitstaan. Ja. Ja, probeer nog even, zet door. Ja, ik zet door. <laughs> het is een beetje een apart verhaal, maar het doet me gewoon heel diep in mijn hart. Uh, ik, ik, had een, uh, ik was toen twintig en ik had een vriendje van de jaren zeventien. En uh, zij uh, was van Blue Angel in dat uh, Chateau de Bossy. En daar kwamen allerlei kerken samen en uh, was helemaal geweldig. En, uh, ja, heb ik me een hele goede reden. Ik hoor zo'n echo dat ik bijna niet meer normaal kan praten. Dat spijt me zo kolot. Uh, ik zal even kijken of het helpt om opnieuw te bellen. Ik, Zullen we dat doen? Even, ja? ik, ik zou gewoon even opnieuw bellen. En, en misschien Dag. kun je dan al Gracias a la Vida van oh. Mercedes Sosa draaien. Want dan gaat het eigenlijk dan over. Dan gaan wij Gracias a la Vida draaien. En dan vertel jij straks je verhaal. Ja, is goed. Heel goed. Okay. Tot zo. Doei, hey, doei. Gracias a la Vida.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 Que yo amo, gracias thank you, vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho thank noche y you, grillos y canarios, martillos, turbinas, you,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 Gracias a van Mercedes, Mercedes Sosa. En dat was de keus van Kees Oosterom. En ik hoop, Kees, dat je nu aan de lijn bent zonder. Ik ben er. Echo? Ik ben er. En je hebt geen echo? Nee, helemaal niet. Nou, geweldig. Vertel dan wat je. Dan kan ik nog even een gepassioneerd verhaaltje hmm. vertellen. Maar misschien nadenken van je vraag. Ja, graag. Nou, ik ging dus als 20 jarige jongen naar mijn iets jongere vriendin in Zwitserland die daar op dat kasteel logeerde. En ik wist daar, ja, toch op een heel laat tijdstip in naar bed te belanden. Uh -huh. En ja, en dat heeft, ja die, die relatie heeft nog een tijdje geduurd. Het was natuurlijk heel lastig. We hadden toen nog geen mobiele telefoon. Al, altijd konden sms'en, weet ik het allemaal niet. Uh -huh. We waren soms jaloers en zo, weet ik het allemaal niet. Ja, ja ik kon nog steeds weer komen. Daarom klinkt het een beetje traag. Uh, en, en je... Zeven jaar later ging ik weer. En toen was daar een, een soort uh, priester. Die ging een soort uit, omdat het toen zo leuk geweest was. Uh, weer even terugkijken. En die zei, laten we even gaan kijken bij het graf van Richard Burton. Want het was daar in de buurt. Mm -hmm. Ik weet niet of je die plek een beetje kent. Geen idee. Nee. Nou, zijn we daarin geweest. En... Uh, zijn vrouw, er is je beurt in Ja, ik wou eigenlijk een heel raar verhaal vertellen, maar het gaat gewoon niet werken. <lacht> Met die echo, ja. Als, als, ik, als ik iets, iets vertel, en, ik wil bijna een glimlachje veroorzaken en ik hoor dan mezelf terug dat dat gaat gewoon niet werken, joh. Nou, maar ik zit... toch gaan toch daar het doen, gewoon ophangen. Weet je, we op, maar zeg even de sleutelzin waarom dit nummer. Dat moet in één zin te zeggen zijn. Nou, eigenlijk dat ik daar met mijn broer en zijn vriendin met een caravan... richting Zwitserland ging, dat wordt hem wel. En dat ik dan, uh, hun parkeerde, hij zei, nou, we lang genoeg gereden. Maar ik ging richting Jolanda, die daar in dat uh, kasteel logeerde... En dat ik daar haar in de armen sloot. En, en dan dit liedje van alla vida dat was zo geweldig. Dat we elkaar misschien wel na een paar maanden weer in de armen sloot. Het was zo mooi. En zong je het of zette je het voor haar op? Nee, toen ken ik het heel nummer, want dat hoorde ik pas zeven jaar later van die priester die mij wilden misbruiken. Het is inderdaad een heel complex verhaal. verhaal. En dan ook ja. nog een echo op je dat gaat niet lukken. Maar tot nee. zover bedankt en uh, we hebben in ieder geval dit prachtige ik nummer het, aan jou Het was erg, ik heb het wel eens beter gedaan. Maar <laughs> ik kan er Maak niks niet doen. Maakt helemaal ah. niet uit, we zijn blij dat je ons aan dit mooie nummer hebt geholpen. Dankjewel Kees. Ja, is een Case. mooi nummer hè. Prachtig. Ja, en voor de rest, ja. Hoe de techniek werkt, ik weet het ook niet man. Nee, maar daar hebben we speciale mensen ik, voor. Ik geniet wel van jou de afgelopen dagen. Nou, dankjewel. Hé, hey, we gaan naar de volgende beller. Dankjewel okay, voor doeg, je telefoontje. Doeg, Dag. Goedendag Tim. Ja. Ja, eh, ik wil even naar aanleiding voor jullie programma. Maar vroeger, ik ben al een oudje inmiddels. Maar hm. had je bij elk video-programma een herkingsmelodie. Hm -hmm. eh, bijvoorbeeld de bonte dinsdagavond... de avond. Je had negenheid... ook bij de KRO. Maar mm het -hmm. was een heel programma. Maar na die tijd... na dat programma is dus we altijd... ons mond dicht houden. Dan kwam het AVV-room. Dat werd gezongen door een koor uit Staatsburg. Mm -hmm. En dat was een heel... Goed programma. Dan, dat, of liever het programma daarna niet. Maar die had melodie. Zo had je ook bijvoorbeeld een programma voor de huisvrouw. En... Eh, ...de dingen voor de van dat was een groenteman... ...maar bijvoorbeeld eh, was in de koor de kieten, en, eh, onder leiding van Willy Frans... ...en eens in de maand, die op heel veel verzoek van de mensen... ...het plaatje Maria-klokje zingen. Tim, en, eh, het is een plaat... we gaan nu op verzoek van jou Maria-klokje van de karakieten draaien. Nou, Luister. Hoe ja, lang is dit geleden? Dit is de oorlog, zeg maar. Tussen 1945 en 1959. Mijn god, en dit heb je dus in 60 jaar niet gehoord? Nee. Waarom is het weer eens een keertje. Had je het zo onthouden zoals het is? Of is het toch anders ja, in je herinnering? Precies, het. Nee, het is. wat had ik er nog van verwacht. Het is heel moeilijk je te verstaan... want er vallen steeds lettergrepen weg uit, uh, uit je zinnen. Maar dat ik... is ook omgekeerd bij jou. Dat is ook omgekeerd bij jou. Dan is het helemaal een reden om uh, een einde aan het gesprek te houden. Maar jij hebt mij de Marie klokjes van de karakieten gegeven. En dat is niet eerder gebeurd. Dus ik dank je voor dit moment. Graag ja, gedaan en nog een fijne uitzending. Dank je wel. Goeienacht, Karel. Ja, daar ben ik. Daar ben je. En met welk okay, verhaal? Ik, even. ik heb het geluid uitgezet, wacht even. Ik heb het geluid nog uitgezet, dus. Ja. Maar ik, ik, ik hoor een echo. Jij hoort ook al een echo. Ja, ik, ik, ik heb het geluid uitgezet, dus. En kun je, kun je over de echo heen praten? Jazeker. Ja, oh, dat is fijn. <laughs> en nou, het gaat dus uh, in eerste instantie om uh, twee uh, liederen. Eén uit uh, zo'n dertig jaar geleden. Dat was, uh, ging over uh, Show You the Greatest Lover. Mhm. Mm en van de laatste tien jaar, uh, van Roberta Fleck... The first time I, I ever saw your face. Mijn partner en ik kregen krippenvel toen we dat hoorden. Mm -hmm. En toen hebben we gelijk besloten dat we er allebei onze begrafenis willen laten draaien. Dat laatste nummer? Ja, van, R van Roberta Fleck. The mm -hmm. first time I ever saw your face. Is dat pas mm, is dat niet, langer, niet ouder dan tien jaar? Nou, volgens mij is het ook veel ouder. Hoor, maar, uh... Volgens mij is het ook veel ouder. Ja, volgens mij ook. Ja. En het eerste nummer, wat was dat? Uh, so Hello, so You're the Greatest Lover. Dat was toen echt een hit in de discotheken. En weet je nog wanneer je het voor de eerste keer hoorde? Uh, 80? In tachtig. Ja. En ik moet zeggen dat dat me niet meer zo bijstaat. Kun je het nog zingen, hoe het was? Nee. Nee. Ik, ik heb een stem als een kraai. Maar de, de first time I ever saw your face... Die, zagen jij, die hoorden jou en jouw partner samen tegelijk. Ja, die hoorden we samen. En toen kregen we spontaan kippenvel. Jullie kregen tegelijk kippenvel. Ja, en toen hebben we besloten dat we die op onze, onze crematie willen laten draaien. En ging het om de tekst of ging het om de muziek? De tekst, het is zo'n mooie tekst. Echt uit het leven gegrepen als het ware. En als het ware een hele levensloop kwam erin voor. Mm -hmm. nou, dan gaan we... we hebben hem en we gaan heel goed luisteren naar de tekst. Okay. En we hopen dat die voorlopig nog niet gedraaid hoeft te worden. Dat jullie nog er heel lang mogen zijn. En eventjes nog even voor mijn partner. Hans, deze is voor jou. Oké, okay. daar komt hij. Jo, dag. the sun Arol, dat was jullie nummer. En er zijn nog twee bellers en die willen we ook graag aan het woord laten. N Nel, goeiedag Nel. Dag Colette. Hallo. Ja, ja ik, uh, heb, ik vind eigenlijk muziek is verbonden aan al, alle dingen die in je leven gebeuren. Van heel kleinkind af al tot uh, nu nog steeds toe. Mm -hmm. Dan ontroert muziek je en soms troost het je als je verdrietig bent... Maar ik heb een leuke, omdat het nu vakantietijd is... dacht ik, zal ik iets van de vakantieherinnering vertellen, als dat mag. Ja, graag. Ja, wij uh, werkten op een, een klein kantoortje. En als we dan met vakantie gingen, was het gebruikelijk... dat je dan zo'n uh, liedje, dat je vaak hoorde... dat je dat als klein plaatje meenam. Mm -hmm. En toen was ik toevallig naar Italië geweest. En toen hoorde ik dat liedje en dacht, oh, dat vind ik zo leuk. En ik kwam terug op kantoor. En een ander collegaatje was weg geweest. Die bracht hetzelfde mee. En dat was uh, La Mambola van Patti Bravo. Oh, dat is en dat van... was, wij wilden graag weten wat die tekst betekende. Maar ja je had toen nog niet de mogelijkheden, het is denk ik 50 jaar geleden, mm -hmm. die je nu uh, hebt. Dus we probeerden dat te vertalen en dat lukte niet. En we hadden daar een dokter in de chemie zitten, het was op een octrooi En die hoorde ons zingen, want we probeerden iedere keer dat liedje te zingen. Mm -hmm. En toen zei hij, nou zal ik proberen te vertalen. Dus toen zag hij die, die tekst en zegt hij, nou zo stom liedje dat jullie daar nou zo druk over maken. Maar voor ons was het gewoon een prachtige vakantieherinnering. Ja, ik, ik herken ja. het zelfs. Maar wat was ja? nou de vertaling? Uh, nou dat was, uh, je bent een pop en je klaart je draaien en als ik genoeg van je heb laat ik je weer vallen. <lacht> Ja, toen was het echt, nou, we moesten vreselijk lachen. En ik geloof dat de achterkant, de B-kant van die plaat, die is eigenlijk nog beroemder geworden. Dat is uh, Pazza Idea. Dat ja. is dan van laat me alleen, hè? En maar het was hele vrolijke muziek. Ik ja, heb, ik heb nooit vermoed dat er deze tekst achter school. Nee, ja, nee, daarom. We wilden het zo graag weten. Wat was dus? Hij zegt, nou, dat is gewoon heel stom. Van de... en, maar wij zeiden, nou ja, goed, het kan toch gebeuren. Hè? Ja, en jullie ja. hebben hem ook gewoon in ere gehouden. Ja, La Bambola. Oké. Heel goed. Ja. We gaan het helaas niet draaien, want we hebben nog één beller ja, voordat we naar het vergeet. einde. Van... Ja. Maar dankjewel voor deze herinnering. Oké, nog een prettige avond verder en bedankt. Hè? Jij, goeienacht. Dag. Dag Hans. Dag Colette. Hoi. Hey. Vertel. Hello. Uh, ja, we hebben nog vijf minuten geloof ik. Hè? Ja, gaat het daarin lukken, denk je? Uh, nou, ik ga het heel snel maken. Oké. Okay. Ik heb uh, drie weken geleden mijn dochter ontmoet... die ik uh, vanaf 1986 uh, uh, niet meer uh, gezien had. Zo. Dus, uh, en die woont in Canada. Mm -hmm. En ik heb haar uh, proberen uit te leggen wat de tekst is... van het nummer als liefde niet bestond van Toon Herman. Mm -hmm. Ja, het is, het is te veel om te vertellen in vijf minuten. Maar mag ik een maar... paar dingen aan je vragen? Ja hoor. Um, hoe oud is jouw dochter nu? Uh, ze is geboren in 1986, dus 25. Nu. Dus je hebt haar nooit gekend eigenlijk? Nee, nee, nee. Ik, heb, uh, ik was in 1986 was ik in, uh, in Zuid-Frankrijk beachboy uh, met een surfclub. Mm -hmm. En ja, dan kom je meisjes tegen en er gebeuren dingen. Dus uh, daar kwam, daar kwam een, uh, een dochter uit en die, uh, die komt nu kijken van uh, ben jij met haar? En had je daarop gehoopt? Had je dat verwacht? Nou, ik uh, had graag uh, een stuk of vier, vijf dochters uh, gehad. Mm -hmm. Ik heb nu drie zoons. Dat is ook helemaal goed hoor. Mm. Maar uh, ik, heb, ik heb ze met alle liefde ontvangen. En ik heb uh, uh, ja, ontzettend geluk. Uh, het, is, uh, het is een van de mooiste dames die ik ooit gezien heb. Hm. Maar dat is natuurlijk haar eigen oordeel. Mm -hmm. En ze is uh, kunstenares. En ze maakt uh, prachtige stilrijden. Ja. Yeah. En uh, ik zie ze binnenkort weer. Dus, uh, maar uh, het liedje wat erbij hoort, wat ik net zei, yeah. dat is... Als de liefde niet bestond, van Toon Hermans. En wat is de strekking van, de, van dat lied? Ja, dan moet je maar uh, op internet kijken en dan moet je het opzetten. Of zullen we gewoon gaan luisteren? Ja, dat is goed. We, we hebben nog drie minuten, geloof ik. Ja. Nou, dan, okay, kunnen we, dan kunnen we het helemaal luisteren. Nou, laten we het doen. Hé, hey, dankjewel Hans. Oké, okay, En luister, hè? Ja, ik luister zeker. Oké. Okay. Als de liefde niet bestond...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 Een prachtige afsluiting van dit tweede uur... als de liefde niet bestond van Toon Hermans, met dank aan Hans. En morgen zit hier Helco Span met Vincent van Warmerdam... met zijn voorstelling Murder Ballot. Even kijken of dat... Het... Murder Ballot, ja, klopt. En hierna kunt u luisteren naar WNL met Nog Steeds Wakker... gepresenteerd door Martijn Middel en Bram Douwes. En ik wens u een hele fijne nacht.